Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao, nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving, klaar. Je nieuwe website, klaar.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 geweest. Goedemiddag, je musicnieuws van Nu.nl. Danny Vos. Ja, goedemiddag. Een grote drugsvang Stof Schiphol. Op de luchthaven zijn deze week zakken wijngums en potten honing in beslag genomen. En die zaten vol met THC. Dat is de werkzame stof in wiet, meldt NH Nieuws. De ladingen kwamen uit Amerika, werden gevonden door speurhonden. Het lijkt erop dat er niemand is opgepakt. Ja, het gaat nog wel even duren voordat alle ondernemers in Utrecht... weer terug kunnen naar hun winkel of hun bedrijf. Donderdag was in de binnenstad die grote explosie. En het is er op sommige plekken nog altijd niet veilig. Zo is er nog instortingsgevaar. En ook moet er genoeg ruimte blijven voor mensen die de schade opnemen. De A2 bij Best in Brabant is weer open. De weg ging eerder vanmiddag richting Eindhoven helemaal dicht. Er was namelijk een ongeluk gebeurd. Of er gewonden zijn, dat is nog steeds niet bekend. Er, lag wel, er was wel veel schade. Er lag onder meer een auto op de kop daar. En voetbal, een nieuw weekend in de Eredivisie is begonnen. Er zijn vanavond vijf wedstrijden. Op dit moment speelt Ajax tegen Ahead Eagles. Ja, Vooral voor Ajax toch wel een belangrijke wedstrijd. De club verloor eerder deze week nog met 6-0 van AZ. En hoopt die nederlaag een beetje te vergeten, zegt trainer Fred. Er zijn inderdaad wel voor de gevallen, en dat is denk ik logisch. Wel duidelijk gemaakt ja, waar we het gewoon heel slecht hebben gedaan in die wedstrijd tegen AZ, hoe dat beter moet. En dan wel meteen de vervolgstap stap naar, uh, naar Cohet maken. Nou, toch stoppen bij ESPN. Nou, tot nu toe lukt het, want Ajax staat met 2-0 voor tegen de dus Cohet Eagles. Spoilers! Het weer nog van weer plaatsen aan droog. In het Noordoosten kan het vanavond wat mistig zijn. Het wordt vannacht niet kouder dan 2 graden. Morgen is er veel zon en dan een graadje of 7. 7 graden dus. Danny Vos, dank jou wel. Graag gedaan. Flitsmeister verkeersinformatie met 2. Belangrijke. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelom Varendsveen en het Liemens Aquaduct. 4 kilometer, een half uur. En de A58 Tilburg Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. 5 kilometer, 20 minuten. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. controles langs de A20 naar Rotterdam, 27,2. Langs de A29 naar Dinterloord, 16,2. En nog de A58 naar Eindhoven, hectometerpaal 13,9. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Bouwman. We zijn aanbeland bij het ongeluksgetal, maar toch stiekem in de top 40 is het altijd een geluksgetal, want je staat tussen de 40 grootsteeds van het land. Effort Jack en Aloe Black de top 40. Kill music. 13. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. We'll sick. Januari 2026, een editie met vier nieuwe binnenkomers. Serva Larsen was een van die eerste nieuwe binnenkomers. Nu staat ze in de lijst met Lars Live, Maar je hebt er nog eentje te goed. En ik beloofde al, die komt binnen in de top 10. Wie zou het zijn? Ra. was the last. eerlijk toegeven dat Q-luisteraar Bas en Daan... die stuurden dit liedje vorig jaar naar mij toe... en ik dacht, dit gaat nooit een hit worden. Maar hier zijn we, in 2026, nog steeds in de top 40. Huntrix en Golden... Een minuut uitverkocht. Vier keer de Johan Cruijff Arena. Bizar. En niet alleen hier in Amsterdam. Nee, de Bruno Tour is het meest gewilde evenement op de planeet. Meer mensen willen hierbij zijn dan het WK voetbal en de Olympische Spelen. Misschien wel bij elkaar echt insane. Komt-ie? 2,1 miljoen kaartjes op één dag. Daarmee heeft hij nu ook officieel het wereldrecord verbroken van meest verkochte concertkaarten op één dag... Ik hoef je ook niet uit te leggen wie Boemer Mars is of dat hij populair is. Hij stond vorig jaar meer dan een half jaar op nummer 1 in de lijst... met Die With A Smile en Appete. Nou, Laura is een van de lucky bastards die erbij is deze zomer in Amsterdam. En misschien wordt dit wel zijn volgende nummer 1. Het was afgelopen week alarmschrijf bij Q... en hij komt nieuw binnen in de enige echte in de top 10 op 9. 9. I just might.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 een beetje verliefd, ik word maar niet depressief. Oh.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 Durf jij het aan? Ook relaxed het nieuwe jaar in. Ga naar jouw trendtopper of naar trendtopper.nl Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle Clipper thee 1 plus 1 gratis. Diverse soorten The Flower Farm, 1 plus 1 gratis. En Dr. Utke Big Americans, 1 plus 1 gratis. En dank voor die tijd, Jumbo.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 Witte of rode druiven, 500 gram voor maar 1,19. En van Aldi.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 Mango. 1 liter voor mijn 99 cent. Zo, sterke aanbieding. Ja, lekker hè. van Aldi. Jij wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus. Slaapcoach. NHA.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 6. Flitsmeisterverkeersinformatie bij Key Music. Ik ben weer vrolijk, terwijl er een ongeluk is op de A7 Hoornzaanstad. Excuses. Tussen Purmerend Noord en Weidewormer. 3 kilometer, 22 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Jees, wat een joh, Doe normaal. A1 naar Naar, de hectometerpaal 12,0. Langs de A12 naar Zoetermeer, 9,8. Ook de A12 maar dan naar Den Haag, bij 11,9. De A20 naar Rotterdam, 27,2. A29 naar Dinterloord bij 16,2. Langs de A58 naar Eindhoven nog 13,9. En de A59 naar Den Bosch, 150,7. Hebben we geld nodig in De Haag? Zometeen David Guetta, Teddy Swims, gone, gone, gone. Maar eerst Olivia Dean Twee keer staat ze in de top 10. Nu met So Easy. 7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 Tones en I gone, gone, gone in de top 40. Vorige keer was Shanna Sparrow te gast in Stevens Spianobar... samen muziek gemaakt. En toen vroeg ik haar... welk nieuw liedje waar jij mee bezig bent... ben jij straks zeg maar het meest trots op als het uit is. Ik verboorde het weer helemaal druk, maar in ieder geval dit zei ze. Het is een I die ik heb The Visitor... en het was een beetje een blueprint voor een bigger thing. Ja, maar dat Visitor liedje, dat was er niet. Ze konden ook nog niks laten horen. En nu is daar op Instagram een preview. Op <laughs> nou, een hoop vocale acrobatiek, ik ben benieuwd. Visitor is in ieder geval echt haar kindje, en voor nu doet ze het nog hartstikke goed in de top 40. Twee plekken winst: Shanna Spyro, die on this hill. Q Got me There'll be a day I'll be more creative Just like a page. Top 3, ook nog een beetje in hetzelfde. 3. Het bons in ieder geval wel. Ray, nu op Q.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 In januari 2004 is het niet voorgekomen dat de top 3 zeven weken op rij hetzelfde is tot nu. Ray blijft op drie, Olivia Dean blijft op twee en de koningin van de top 40 voor de tiende week op rij. Hey, this is Taylor Swift and you're listening to The Fate of Ophelia on Q Music. De top 40. And hasn't you a quite the pyro? You light the match to watch it blow. 1, The Fate of Ovilia Taylor Swift. Je kan stemmen op jouw favorieten. Nou, uh. oh, Bill medley Jennifer Warns. I've had the time of my life voor het Foute Uur met Joey. Of wat het wat... Matthias Rijms, goed op naar huis gaan. Ik kom niet aan mijn woorden. Verdammt, ik sliep dich. Stem in de Q-Music app en Q-Music.nl. Het Foute Uur zo met Joey. Viel spaats. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.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 Sander betaalt ze. Martijn ook. En jij? Dikke kans dat je terugleverkosten betaalt. Met Zonneplan Energie niet. Sterker nog, je ontvangt een zonnebonus. Ontdek het energiecontract voor zonnepanelen. Op zonneplan.nl slash zonnebonus. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving, klaar.